7 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De Belgische koning Albert doet afstand van de troon. De 79-jarige koning heeft in een televisie...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 Het Egyptische leger heeft president Morsi en andere prominente leden van de moslimbroederschap een reisverbod opgelegd. Dat heeft een medewerker van Morsi bekendgemaakt. Vlak voor het aflopen van een ultimatum van het leger aan Morsi zei de president nog eens dat hij niet van plan is om op te stappen. Het wacht is nu op een verklaring van het leger. Op de staatstelevisie is gezegd dat hij binnen enkele uren wordt verwacht.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 Zonder vrij veel files dan ongelukken, maar het meeste is nu al opgelost. Maar op de A2 Utrecht-Denbos den Bosch nog niet. Bij knooppunt Del 5 kilometer, omdat er twee rijstroken dicht zijn. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij knooppunt Lunetten nog 2 kilometer. En op, de Amers, op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweert 7 kilometer. Dat is echt een erfenis van een ongeluk op de A12. Het is allemaal opgeruimd. Dat geldt ook voor de A58 Eindhoven-Tilburg. Nu nog de file wegkrijgen bij, weg bij Moergestel 3 kilometer.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 Onze gast woonde als kind een aantal jaren op Curaçao en dan zit het eiland voorgoed in je bloed. En dus is het geen wonder dat hij voor zijn speelfilmdebuut een verhaal van Curaçao koos. Dat van de slaaf Tula, tot leven geroepen door een star-studded cast met Jeroen Krabbe, Danny Glover en de veel te vroeg overleden Jeroen Willems. Hier is Jeroen Leinders. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 3 juli. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En we stellen het zeer op prijs als u reageert op deze uitzending. Het gaat vandaag over Curaçao, het gaat over Tula. Dat is de, de Lingen, leider van de slaafopstand op Curaçao in 1795. Daar is een film over gemaakt door Jeroen Leinders... In die film ja, brengt hij zowel een, een romantische geschiedenis... maar vooral een geschiedenis over, over bevrijding, over vrijheid uh, in beeld. Daar gaan we het vandaag over hebben. Heeft u iets te zeggen over dit onderwerp? Of over Jeroen Leindes, Of over mij? Of over dat koning Albert uh, ermee stopt? Ik noem dan maar wat. Uh, kom dan maar met uw mail. Uh, Radiokunsthof.nl is onze website. Uh, gastenboek, en daar laat u die mail dan achter. Hashtag Radiokunsthof is ons Twitteradres. Jeroen Leijnders, welkom. Dank je wel. Dit is je debuut, speelfilm. Ja. Je hebt er alles in gestoken wat je hebt. Je hebt je huis verkocht. Ja. Je was gewoon bijna dakloos, of je was dakloos. Ja, ongeveer. Ja, inderdaad. Ja. En nu, nu zijn de bijltjesdagen begonnen. Ja, dat is een heel interessant moment. Ja, ja. de kritieken. Ja. En er zijn er al een paar verschenen. En er komen er morgen nog een paar aan. En de algehele teneur is 2 à 3 sterren. Is wat wij gepeld hebben... Hoe is dat voor jou? Of wat vind je? Er worden altijd vijf sterren uitgedeeld maximaal en één stel, uh, nul sterren minimaal. Ja, nou vijf had ik niet verwacht, maar met drie ben ik wel tevreden. Niet omdat ik ambitieloos ben, maar omdat ik het omveld een beetje ken... als het gaat over kritiek en al helemaal over Nederlandse films... die buiten alle processen ongeproduceerd worden. Dus dat verbaast me dan niet heel erg. Wat bedoel je met buiten alle processen om? Nou, we hebben natuurlijk niet de normale wegen bewandeld. als het gaat om de productie van deze film. We Subsidiair? Hebben ge ge geen subsidies ontvangen. En zijn eigenlijk tegen alle tegenwind in doorgegaan met dit project. Dus in die zin. Ja, was het een lastig project. Maar dan is het onvermijdelijk, denk ik ook, dat je op tenen staat hiernaar. Maar jij leest dus die recensies eigenlijk als, als, als onderdeel van, van het hele politieke. Uh, spel, uh, making a film in Holland, om het maar zo op z'n Hollands te zeggen. Nou, dat ook, maar ik denk ook... Uh, kijk, de, de, de kranten zijn natuurlijk ook goed in te delen... in bepaalde politieke stromingen. En ik denk dat je, als je kijkt gewoon naar dat soort verhoudingen... en je, en je uh, uh, beschouwt een recensie ook in dat licht... dan vind ik bepaalde recensies niet vreemd. Nee, en je... Waarmee ik helemaal niet wil zeggen dat... Uh, het iedereen heeft recht op zijn eigen mening natuurlijk. Uh, mm -hmm. Dus als iemand die, die film twee sterren waard vindt... dan moet hij dat vooral vinden. Uh, dus maar ik er maar door... als, uh, de artistieke kritiek die je misschien terug kunt vinden in de kritiek... die neem je eigenlijk misschien zelfs niet helemaal serieus? Nou, ik heb nog geen artistieke kritiek gezien. Ik, ik heb wel bijvoorbeeld de recensie van NRC uh, gelezen. Die was niet zo vrolijk, toch? Die was helemaal niet vrolijk, maar dat was ook zo ongefundeerd... dat ik echt denk van, ja, weet je, moet ik me dat aantrekken? Dat... Wat, wat, wat vind je dan ongefundeerd eraan? Uh... Nou, de, volgens mij is de, de hedding van, uh, van, van, van dat stukje tekst was... Een slaapverwekkende film over een opstand. Nou, Ik denk dat je heel veel over die film kan zeggen. Maar slaapverwekkend, dat, uh -huh. dat, ja, ik bedoel, dat kan ik zelf ook wel beoordelen. Dat hij niet slaapverwekkend is. Het is uh, ik ben er geweest, dus ik kan zeggen dat hij niet slaapverwekkend is. Het is een beetje een avonturenfilm. Ja. En ik kan me voorstellen dat heel veel jongens... van een bepaalde leeftijd... On, dit ook ontzettend spannend vinden, even los van die hele achtergrond van slaven enzovoort. Ja. Nou, maar dat daar heb je aan gedacht je. Ja, was ja. dat de bedoeling? Ja, want ik wil het onderwerp natuurlijk ook zo aantrekkelijk mogelijk brengen. En, en dus ook met spanning en ja, wat jij zegt, met avontuur, daar gaat ja. het om. En, ja. en ik denk ook dat zijn, uh, uh, zijn, zijn reis een avontuur was. Hij wist van tevoren niet goed waar hij aan begon. Tula bedoel, Tula bedoel, bedoel ik. dan? Ja, ja, wij gaan zo meteen het hele verhaal uitvouwen. Want ik denk dat er uh, op Curaçao zijn er al heel veel mensen die niet eens weten wie Tula was. En uh, in Nederland nog veel meer. Ja. Uh, dus dat gaan we zo meteen even helemaal uit de doeken doen. Maar ik, wou, ik wilde eerst eigenlijk nog even vragen van deze we, uh, Deze film wordt deze week gepresenteerd. Dit is ook de week waarin 150 jaar afschaffing van slavernij wordt gevierd. Dat is de hele week al gaande met allerlei herdenkingen. Er is een opera uh, in première. Ga, ga zo maar door. Heeft dat voor jou eigenlijk betekenis, die afschaffing van de slavernij? Je hebt, pers je hebt persoonlijke banden met Curaçao. Ja. Nou, het moment was zodanig niet. Ik bedoel, ik vind het volstrekt logisch dat slavernij is afgeschaft. Dus in die zin uh, vind, ik, vind ik het belangrijk. Ik vind ook uh, ongelijke behandeling van mensen onbestaanbaar. Uh, maar uh, dat het precies 150 jaar geleden is... dat heeft voor mij eigenlijk geen betekenis. Nee, maar het is niet, niet voor niets dat die film nu in deze week uitkomt, lijkt me. Of is dat wel toeval? Nou, het is geen toeval geworden. Dat is een beetje een lastige zin. Ja. Toen we begonnen... Uh, met het project hebben we daar eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan. En pas na een jaar of drie, misschien zelfs nog wel iets later... dachten we, hé, hey, het is 150 jaar over anderhalf jaar. Het zou zonde zijn als we dat moment missen. Dus daar, daar, dat moeten we wel halen. Ja. ja, want dat geeft al aan hoe lang zo'n productieproces voor zo'n film is. Het ja. heeft vijf jaar geduurd. Ja. En in die tussentijd heeft Jeroen Leinders zijn huis moeten verkopen... en is hij op een houtje gaan bijten. Maar de film is er gekomen. Gefeliciteerd. Dank ja. We spraken bijvoorbeeld met de Antilliaanse, van oorsprong Antilliaanse acteurs. Paulette Smit. En ze zei tegen ons, wat je ook van de film vindt... chapeau, pet je af voor dat die film gewoon gemaakt is. En die film moest gemaakt worden. Is dat ook een ur urgentie die jij zelf zo hebt ervaren? Ja, ik vind dat uh, nou, deze film, maar in ieder geval een dergelijke film gemaakt... Uh, moest worden omdat ik uh, vind dat Nederland vrij makkelijk met zijn zwarte bladzijde omgaat in de geschiedenis. En uh, ja, je zult, uh, om dat dichtbij te brengen... moet je dat, uh, denk ik, is het beste medium film om dat over te brengen. Omdat je daarmee uh, uh, zo gemakkelijk mogelijk maakt... om een emotionele binding met het onderwerp uh, te maken. Ja, nou Vertel nog één keer aan de luisteraars dat ze kunnen reageren op uh, deze uitzending... via onze website radiokunsthof.nl. Dan gaat u gewoon naar het gastenboek, hashtag radiokunsthof kan ook. Ik praat vandaag in Kunsthof met Jeroen Leinde. Zij is regisseur van de nieuwe speelfilm... Tula de Revolt, die vanaf morgen in de bioscoop te zien is in Nederland. Het verhaal van de slavenopstand op Curaçao in 1795. Een opstand die ontketend werd door de slaaf Tula. En samen met Pedro Wacau en Bastian Carpata trokken ze van plantage naar plantage. En andere slaven op het eiland... die die sloten zich aan bij deze opstand. Totdat ze oog in oog met soldaten kwamen te staan. En uiteindelijk werden ze ook op gruwelijke wijze vermoord. Ik wist eerlijk gezelf, gezegd zelf niet wat het woord geradbraak betekent. Nee, ik ook niet hoor. In de, in de vage betekenis van het woord. Maar het betekent dus dat alles in je gebroken wordt. Ja, alle botten worden gebroken. Dat betekent geradbraak. Ja. Ja. En dat is onder andere met een van deze opstandelingen. Twee ja. daarvan is dat gebeurd. Ja. Een afschuwelijk verhaal. Uh, Jeroen, eerst even jouw persoonlijke geschiedenis met Curaçao. Je hebt daar delen van je jeugd gewoond... omdat ja. je vader bij de marine uh, werkte. Uh, wat voor herinnering heb je eigenlijk aan jouw Curaçao jaren? Aan mijn jeugd, ja. Ik vond uh, als kind op Curaçao wonen fantastisch. Het was een enorme vrije tijd. Um, letterlijk ook, je had ook veel vrije tijd. je scholen natuurlijk vroeg uh, klaar waren. Maar... Zeven uur beginnen, twaalf uur ophouden. Ja, of precies. Zoet, dus ja. Dan had je nog een hele middag. En uh, ja, wat ik me daarvan herinner was vooral op straat spelen en een heleboel katten kwijt uithalen. En dat was, uh, dat was, dat was hartstikke leuk. De ultieme vrijheid? Ja. Yeah. Uh, dat had misschien, lag misschien aan mijn ouders, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wij kregen vrij veel vrijheid. En in de weekends brachten we al door aan het Spaanse water. En dat uh, was met een enorme troep kinderen van tussen de nou, grofweg tien en zestien. Een binnenmeer als het ware, ja, een, een binnenwater. Ja, maar je dus kon zwemmen en uh, stiekem op brommers rijden en dat soort dingen kon doen. Dus dat was hartstikke leuk. Ja, ja. Heb, jij, heb jij toen in die tijd, heb jij überhaupt in je jonge jaren iets over toelagen? Hoor? Nee. Nee, nou kan het aan me voorbij gegaan zijn... dus ik wil niet al mijn onderwijzers meteen te naspreken. <laughs> maar uh, nee, ik heb daar niks van meegekregen. Nou, ik denk, ik, denk niet, ik denk dat er niet zoveel over verteld werd op het eiland. Nee, ik denk het ook niet. Nee. Ben je dat ook tegengekomen? Dat Toela eigenlijk een soort... ja, een beetje, beetje leeg begrip voor, voor heel veel mensen is... Nou, of is dat, dat veranderd? durf ik niet te zeggen. Dat is wel veranderd, denk ik. Toen hij is uh, uitgeroepen tot Nationale Held in 2010. En dus uh, als, je, als je er al niets van wist, dan werd je toen wel gedwongen om er naar te kijken. Mm -hmm. En uh, nou, voor 1969, uh, dus voor de, voor de opstand uh, van 1969 op Cursau, uh, was de naam Tula, uh, ja, die kon je beter niet noemen dan wel. Want dat nee, in 1969 was er een hele grote opstand... omdat de arbeiders te slecht betaald zouden krijgen. En toen is er een opstand geweest... en een heel groot deel van Willemstad in, in, ja. in brand gestoken. En ja. dat is met... De door de mariniers is dat kort en klein geslagen, Precies, hè, die opstand. Ja, ja. En maar toen leefde opeens Tula ook. Dus, dus die mensen van, van die 69-opstand voelden zich verwa verwant met, met de opstand van de slaven? Nou, of hoe moet ik dat zien? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Dat, dat zou ik eigenlijk niet weten. Maar wat ik wel weet is dat in de, die opstand van 69 had natuurlijk alles te maken met gelijke beloning van Blank en Zwart. Ja, en wat dat was de inzet. Ja, wat weinig mensen ook weten is dat voor 69 Curaçao gewoon een systeem van apartheid kende. En het was niet, niet zo zwaar als Zuid-Afrika, maar toch had je gewoon blanke dorpen... waar je als zwart gewoon niet in kwam. Dat is vrij kort geleden, hebben we het over 40 jaar geleden. Ja. En dan heb je ook nog te maken met een, met een arbeidsbeloning... die verschillend is tussen wit en zwart. En als daar dan zo'n staking, nou bijna revolutie voor nodig is om dat recht te zetten... dan kun je je ook voorstellen op het moment dat die... Uh, die opstand van 69 leidt tot een betere uh, verhouding... Uh, laten we zeggen, financieel in beloning... dat men ook terug gaat kijken naar zijn eigen helden. En daar is Tula er een van. Het is niet toevallig dat in het begin jaren 70... het eerste toneelstuk uh, over Tula op de planken verscheen. Uh, gemaakt door Pacheco Damocassé... die ook uh, onze historicus voor de film is. Ja, want vertel die geschiedenis van Tula. Wie was Tula en wat deed hij precies? Uh, Tula was een slaaf op een plantage op Curaçao op Knip. En uh, kreeg te horen dat in Haiti de slaven zichzelf hadden bevrijd. De slaven in, uh, op Haiti die hebben een vrij bloedige opstand uh, gevoerd en die hebben ze uiteindelijk gewonnen. En Frankrijk heeft toen de slavernij uh, afgeschaft, nou, omdat Nederland in die tijd uh, als Patagonische Republiek rond Frankrijk uh, viel als verzallig staat. Um, vond toelaat dat uh, de Nederlandse slaven logischerwijs ook vrij moesten zijn. En uh, op basis van die kennis, dat moet dus een intelligente man geweest zijn, besloot hij om zijn meester aan te spreken en, en te zeggen: uh, Wij staken, wij werken niet meer, want wij horen vrij te zijn. En de eigenaar, of de zoon van de eigenaar, was van Utrecht uh, op, op, op Landhuis Knip. Ja. Uh, gespeeld overigens door uh, Jeroen Willems. Ja. En oh, fantastisch gespeeld door Jeroen Willers. Ja, het is een geweldige is geweldig, rol. En dat ja. zeg ik niet alleen omdat het postuum is. Het is echt een waanzinnig ja. mooie rol. Um, en, en deze man wordt aangesproken door Tula. Van jongens, uh, of, meneer, we mogen ons vrij bewegen. Ja. We hoeven niet meer naar u te luisteren. Ja. Ja, zo is dat gebeurd. En ik denk ook door de overmacht die voor hem stond, voor Willem van Utrecht dus stond... is gezegd van, nou ja, bespreek dat maar met de gouverneur. Ja. Dat was een wijze beslissing. Hij wilde, ja, hij wilde niet gelinst worden. Hij wilde niet gelinst worden, denk ik dan. Maar goed, ja. aan de andere kant, kijk, als Tula op dat moment had gewild... had hij daar natuurlijk gewoon ook een bloederige kwestie van kunnen maken. Dat heeft hij duidelijk niet gedaan. Hij zegt, we staken en vervolgens gaan we het bespreken met de gouverneur... op aanwijzing van Van Utrecht. Ja. En zo is de mars naar Punda begonnen. Ja, Punda is de binnenstad van Willemstad. Ja. Waar ook de regering zetelt en waar de gouverneur zijn uh, plek heeft. Uh, dus er kwam vanuit het westen van, van Curaçao, Knip... kwam er een, een, een wandeltocht, een looptocht eigenlijk... Ja. Uh, langs alle plantages richting Punda ja. om de gouverneur te spreken. Ja. Die nooit is gesproken. Die uiteindelijk nooit is gesproken, nee. Nee. Nee. Heb je je helemaal strak aan de historische uh, feiten gehouden, eigenlijk voor deze film? Laat ik het zo zeggen: alles wat bekend is, historisch uh, gedocumenteerd is, zit ook in de film. Uh -huh. Dan heb je een aantal feiten, dus een aantal lokale historische feiten waar natuurlijk een verhaal omheen geschreven moet worden. Want ja, in de historie wordt niks gerept over hoe het karakter van Tula was of uh, van de andere uh, opstandelingen-leiders. Uh, nog van het feit of je een vriendin, een vader, een broer of een zus had. Dus nee. dan moet je in een film natuurlijk wel erbij ja. bedenken. Ja, ja. ja. En, en was er eigenlijk veel bekend over de geschiedenis van Tula? Nou, de, de essentiële onderdelen zijn zeker uh, op Curaçao uh, bij iedereen wel bekend. De discussie gaat niet over of er een opstand heeft plaatsgevonden. De discussie gaat altijd over was het een voorbereide opstand? Was het wel een opstand? Uh, en waar komt Tula vandaan? Uh, was hij groot, was hij klein en, en heeft hij nazaten? Daar ja. gaat de discussie over. Uh, ja, ja. ja. En, en was het eigenlijk wel een held? En was het eigenlijk wel een held? Ja. Nou ja, goed, daar hebben ze, ze kort een mette mee gemaakt... want het is nu een nationale held, dus daar is ook geen discussie meer over. Uh, nee, goed. <laughs> Tula is een held. De, de, de, de, dat, dat heb je nu helemaal afgedekt. In deze film is hij trouwens ook een held. Alhoewel, en dat is natuurlijk interessant eraan... hij langzaam van held ook een, een lichte... anti-heldachtige elementjes in zich... Uh, blijkt te herbergen, want... Nou, ik zeg het even heel kort door de bocht. Het is een beetje een softie. Ja, Jij absoluut. hebt er een beetje een softie van gemaakt. Ja, ik heb er een beetje een pacifist van gemaakt, zou ja, ik kunnen nou zeggen. wat nou, is dit? Hoe kan dit? Ja, nou, omdat, uh, uh, zoals ik het altijd omschrijf, en dat is ook, zeg maar, de, de briefing voor zijn karakter geweest. Het is een, uh, een, uh, een leider tegen wil en dank. Dus hij is eigenlijk tot leider gemaakt en het is, is niet een hele harde keuze geweest. En naarmate uh, in de film de opstand verder vordert en steeds meer mensen zich aansluiten... is er voor hem eigenlijk geen weg terug meer om te zeggen... oh, uh, ik ga dat even niet meer doen. En dat Want hij is... weet dat hij dan ook met zijn rug tegen de muur staat. Daarom, ja. Dan dus... wordt het sowieso zijn dood. Ja. Dus dat, dat is ook het moment dat hij groeit in zijn rol... en dat hij zich wel ontpopt als, als leider. Maar hij blijft wel zeggen, uh, ik wil niet vechten en ik ben niet uit op geweld. Ik, ik ben uit op vrijheid en gelijkheid. Hoe ben je erop gekomen om, om dat zo aan te pakken? Want het is eigenlijk wel een, een vrij prikkelende gedachte... dat, dat hij uh, leider tegen wil en dank is. Meestal wil je bij een held zien... Dat hij A. een vooropgezet plan heeft. en B. dat hij gewoon tot de dood erop volgt. eindeloos heldhaftig is. en ook, ook gewoon geen uh, geweld schuwt. Ja, ik vind het een beetje eendimensionaal. Dus ik vond het niet zo'n heel, uh, uh, niet, niet zo heel interessant concept. Ja. Bovendien, als je de historie uh, over Toela leest. dan is er een heel duidelijk onderscheid tussen een blanke en een, een blank en een zwarte visie uh, op het verhaal. En wat is, uh, schetst die beide visies? Nou, in de blanke visie is het gewoon een crimineel. die zo snel mogelijk moet worden opgepakt en berecht. En in, de, in een aantal, want er zijn ook weer verschillende zwarte visies... maar de gemeenschappelijke noemer van de zwarte visie is vaak dat het een grote held was. Een groot krijgsheer en een enorm sterke man in de, als het gaat in de veldslagen. En deze twee visies die krijg jij in je maag gesplitst? Ja, daar een... lees je dan over. En dan denk je op een gegeven moment, ja, het kan niet allebei waar zijn. Dus uh, er moet ergens in het midden, uh, moet de waarheid dan liggen. Kijk, het is natuurlijk voorstel, voorstelbaar dat de Blanken er zo over denken... om zichzelf te rechtvaardigen voor wat ze hem hebben aangedaan. En aan de andere kant, vanuit een soort van trots op eigen historie... is ook de zwarte visie heel goed voorstelbaar. Maar als je naar de feiten kijkt, de historische feiten wat beter beschouwt... ja, dan kunnen eigenlijk beide verhalen niet, uh, niet echt uh, waar zijn. Ik vond... Nou uh, tekenend bijvoorbeeld, wat ik net al zei, dat Tula staakte en niet meteen uh, zijn meester een kopje kleiner maakte. Nee, en ook andere uh, waarschuwden van uh... ja. We gaan niet meteen geweld uh, inzetten. Nee, nee, en wat ik een, een ander tekenend ding is. Het gesprek met de pater. wat ook in de film uh, plaatsvindt. Daarin, uh, daarin merk je gewoon. Het is, dat, is, dat is gedocumenteerd. Dat kun je gewoon terugvinden in de Natuur van de Raadsvergadering. Dus wat hij daar zegt, heeft hij ook echt gezegd. Dus daar, daarin zegt hij letterlijk. We zijn allemaal kinderen van Adam en Eva. Hoe kan het zijn dat wij onrechtvaardig behandeld worden. en dat, dat Blanken het veel beter hebben? Ja, dat zit zijn... ook letterlijk in de film. Ja. Wij zijn uit op, op, op gelijkheid. Wij willen helemaal geen geweld. Nou, dat is iets wat hij letterlijk tegen die pastoor heeft, uh, heeft gezegd. Nou, daaruit kun je een bepaald karakter uh, afleiden. En wat ik ook opvallend vond, is dat je. Uh, er wordt op een gegeven moment gesproken. Ik kan er uh, een, een beetje naast zitten qua getal. Maar ik meen, 2000 slaven hebben zich verzameld op Port-Marie. In die tocht uh, naar, ja, één uh, naar de, de stad. Een van de plantages. Vervolgens worden ze daar aangevallen door een kleine honderd soldaten. En worden volledig in de pan gehakt. Ja, dat denk ik. Of je wil niet vechten, of je hebt je totaal niet voorbereid. Maar ook interessant is, als je alle slaven van de plantages optelt... waar die dan langs is gewandeld... dan kunnen dat misschien wel 2000 slaven zijn geweest... maar dan zaten er ook vrouwen, kinderen en ouderen bij. Nou, dat is geen leger om mee te vechten. Dan heb je een ander doel. Dus... dus um, uh, al dat soort uh, facetten... Uh, ja, toen dacht ik, ja, da, dan moet er iets anders gebeurd zijn. En, en zo heb ik die visie ontwikkeld. Ja, want dat dat, dat dat gevoelig materiaal is... Dat, dat, dat wist jij van tevoren, toch? Absoluut, ja. ja. En je dacht natuurlijk ook van... ja, er komt zo'n zo, zo, zo witte jongen aan... die dan een paar, ja. een paar jaartjes als kind op het eiland heeft gezeten... en die gaat nu zijn vingers dus eventjes branden... aan ja. deze hele grote, ingewikkelde historische kwestie. Ja. En ja hoor, want we hebben gesproken met, uh, met Marlon Reina, Hij is Antilliaanse journalist... En we hebben hem, hij heeft de film ook gezien. En hij zegt, Tula wordt neergezet als een lieve man... die door zijn leiderscapaciteiten toevallig in, opstand, in de opstand verzeild is geraakt. Hij wordt veel sympathieker gemaakt. Eigenlijk was hij als eerste, de, een eerste politiek leider, een stratege. Ik had hem meer neergezet als denker. Dit is een gemiste kans in de film. Ik vind dat Leinders met de goede bedoelingen deze film heeft gemaakt. Maar ik denk dat hij hiervoor gekozen heeft... omdat de witte gemeenschap het verhaal op deze manier beter aan kan net aan kan, schrijft hij zelf, zegt hij zelfs. Nou, en oké, okay, dat, dat laatste begrijp ik niet goed. Ja, daar ik gaan dan we zo denk... even opheen. Ja, maar hij zegt ja, hij wordt veel sympathieker gemaakt. Hij was veel. Eigenlijk bedoelt hij, hij was veel harder. Hij, hij was veel strategischer. Ja, nou, ik weet niet waar hij dat vandaan haalt. En ik zie graag de bronnen waar hij dat vandaan haalt. Maar goed, ik bedoel, de, de opmerking is terecht. In de zin, natuurlijk wil ik hem sympathiek neerzetten in, in deze film. Het is iemand waarmee je ook graag hebt dat de kijker zich daarmee identificeert. En, en, en, en die kijker die wil natuurlijk dat iedereen vrij is. Tuurlijk kijken dat. En ik wil ja. niet dat iemand gediscrimineerd wordt, nee. en dat slaven, uh, ja. slavenhandel en slaven ja. dus dan wil je uit buiten kan blijven staan. Ja. Dan, dan wil je ook iemand die sympathiek overkomt. En ik denk dat, dat daar is daar is zeker op gelet. Ja. ja, maar en die laatste opmerking die is eigenlijk interessant. Hij zegt dat je het met goede bedoelingen hebt gemaakt... maar dat je hiervoor gekozen hebt omdat de witte gemeenschap... het verhaal op deze manier net aan kan. Ja, dat hoorde ik je net zeggen. Maar ik, net toen zei ik al, ik begrijp niet wat hij bedoelt. Jij wel? Nou, ik denk... Uh... Uh, eigenlijk dat hij de vinger erop legt dat uh, iedereen van Tula gewoon zijn eigen Tula heeft gemaakt. Ja, dat is zonder meer zo. En dat zei jij net al van vroeger was het gewoon Tula was of de, de boef, de crimineel of wel de held. Ja. Maar is dat, want jij, jij zit helemaal tot over je oren in deze materie. Je bent hier tegengekomen. Iedereen heeft zijn eigen Tula gemaakt. Ja. Nee, zonder meer. Dat is ook zo. En dus heb jij debat met iedereen... Ja, nou, dat vind ik niet zo erg. Schets mij eens wat, wat, is, wat, wat het spanningsveld dan is. Nou, het spanningsveld is precies wat je nu uh, zegt. Een, een leider tegen wil en dank. Ik denk dat er, uh, dat er best veel mensen op Curaçao zullen zijn... Die, uh, die zeggen van nee, Tula was een groot veldheer en een krijger. Wat is dit voor mietje? Ja. He, dat, uh, dat je hem daarmee eigenlijk gewoon een beetje ontkracht. Uh, ja, nou, in mijn optiek maak ik hem krachtiger. Ja. Um, maar de essentie van zijn karakter uh, probeer ik te vangen. Uh, niet alleen uh, door heel duidelijk uh, het type uh, te hebben gekast: obi -Bili. Uh, ja. het is een. Voor mij is dat ook echt uh, een goede. Uh, Acteur voor deze rol. Ja, want die heeft een hele vriendelijke uitstraling, en maar ook wijs. Of... Hij heeft een vriendelijke uitstraling, maar als hij boos wordt, is hij ook wel boos. Ja. He, de, en dus je gelooft hem. En dat ja. is dat is belangrijk. Maar hij is een, het is een hele bescheiden um, uh, jongen die, uh, die wel het charisma heeft uh, tegelijkertijd om mm -hmm. zo'n uh, zo groep uh, te leiden. Dus dat geloof ik. In zijn auditie geloofde ik ook meteen. Um, zo, een, een leider tegen wil en Dank of een krachtige leider... is natuurlijk een enorm verschil. En um, als mensen vinden dat Tula een hele heldhaftige, uh, krachtige leider was... dan denk ik, ja, maar dat blijkt niet uit de feiten. Nee, hij heeft uiteindelijk ook verloren... Ja, maar goed, dat was van uh, dat, <laughs> dat, dat Dat was, dat was evident, duidelijk. dat het ja, dat zo, he? ja, zo afmaakt. Ga je vechten tegen een, een, een, een als leger, slaven. Ja, de, ja. als slaven, nee, dat is natuurlijk... Ja. Ja, en er wordt op het eiland ook gezegd, uh, Tula had, heeft in jouw film één vriendin. Ja. Volkomen ondenkbaar. Ja, belachelijk. Ja, dat is zo. Maar goed, kijk, ik, ik kan wel op, op, op, al dat soort... Ja, Ik, ik, nou, ik wil het geen cultuuraspect noemen, maar laten we het vooroordelen uh, noemen. Ja. Dat hij meerdere vriendinnen zou hebben gehad. Ja, geloof ik wel. Aan de andere kant had hij het vast heel druk met die opstand. Dus ik weet niet of je ze allemaal tegelijk aandacht moet ja. geven. Het is interessant dat eigenlijk zo'n film als Toela nog zoveel... Uh, en zo'n geschiedenis van Toela zoveel losmaakt. Nou, dat, dat is zegt goed, toch, denk ik. Dat zegt ook iets over ja. hoe het eiland eraan toe is... of hoe de verhoudingen tussen Nederland en Curaçao zijn enzovoort. Wat, wat ben je op dat punt tegengekomen... Kreeg jij bijvoorbeeld, had je weerstand toen je, toen je met je... Ja, het, het, het, het snelle antwoord is ja, hadden we, we hadden natuurlijk weerstand. En dat, dat zijn we tegemoet getreden door um, presentatie te geven. Hoe zag die weerstand eruit? Nou, precies wat je net zei. Een witte jongen die een film over een zwart onderwerp maakt. En dat gaat best ver, hoor. Dat kan, dat kan echt ver gaan. Ik, ik vind het een onzinnige opmerking, omdat... Ja, euh, mijn familiehistorie is niet zo goed gedocumenteerd... maar volgens mij stam ik af van hongaarse Zigeuners. Aan de ene kant en uh, aan de andere kant uh, uh, komt mijn familie uit Frankrijk, meen ik. Maar als je op Curaçao gaat kijken... Dan zijn er een heleboel blanken die 200 jaar geleden pikzwart waren en vice versa. Dus het verschil tussen blank en zwart, zeker op Curaçao, is als je er sec naar kijkt, eigenlijk niet aanwezig. Het is natuurlijk een volledig geassimileerde bevolking. Enerzijds, anderzijds is het een volledig gesegregeerde samenleving, nog steeds. Nou. Nou, volledig is misschien wat stellig, maar. Kijk, als je naar de documentaire Curaçao kijkt, zoals die vorig jaar, weet ik, of twee jaar geleden op de buis was, dan. Overigens werd die documentaire erg zwart-wit neergezet, letterlijk en figuurlijk. Ja, dat was een documentaire van de NTR, toen nog NPS hetend. Ja. En, en daarin werd heel nadrukkelijk ingezoomd eigenlijk op het verschil tussen, tussen wit en zwart. Ja, en als je dat zoekt, dan is dat er ook. Maar daar is natuurlijk ook een heel groot grijs gebied. Mm -hmm. en, dus, en, en ik, ik zou Curaçao niet typeren als een gesegregeerde uh, maatschappij. Mm -hmm. Het is wel zo dat integratie op Curaçao niet altijd even eenvoudig is. Dat heeft met de Hollandse mentaliteit te maken. Maar dat heeft natuurlijk ook zeker met de Curaçaose mentaliteit te maken. Er is een groot verschil uh, tussen bijvoorbeeld Curaçao en Suriname. Uh, ik kwam ook veel in Suriname. En, en daarin is de uh, integratie eigenlijk een stuk eenvoudiger. Hoewel, de Suriname roept altijd, "Nou, wij zijn zo uh, fantastisch ruimdenkend... want je hebt de synagoge naast de kerk en kijk eens hoe mooi dat allemaal loopt. Maar als je... Het uh, Paramaribo is volledig opgedeeld in een wijk voor Joden, in een wijk voor Hindoestanen, in een wijk voor Blanken en Chinezen. En die mixen totaal niet in hun woonsituatie. Uh -huh. Maar op straat zijn er geen, uh, is, is, er geen, is er geen discriminatie. Op Curaçao is wel discriminatie. Er is zowel discriminatie vanuit de Blanke bevolking naar de Curaçao naar, en vice versa is die net zo aanwezig. Ja. Ja, en ja, Maar je wordt al met al die dingen... Dus, dus jij gaat gewoon terug naar een eiland waar je een zonnige jeugd hebt gehad. Een, een, een zorgeloze jeugd hebt gehad. Ja. Waarin je met alle kleuren kinderen mocht spelen op straat. En thuis. Ja. Hè? Zo, zo zag jouw jeugd eruit. Dan ga je terug. Je geeft dat eiland een film. Ik, ik ga nu even dramatiseren. Ja. Je geeft dat eiland een film. Maar je loopt natuurlijk meteen met je neus tegen, tegen de muur aan. Want jij bent die blanke jongen. Je staat eigenlijk voor die koloniale plantage-eigenaar. Dat vind ik wel heel ver gaan. Uh, oh ja, maar goed, daar valt maar... het wel naar terug te leiden, toch? Nou ja, ik probeerde dat net een beetje te ontkrachten door... dus kijk, ik heb daar een, dat vind ik altijd een aardig voorbeeld om te noemen. Toen wij op zoek waren naar locaties uh, voor de film... Uh, we wilden natuurlijk zoveel mogelijk in, in landhuizen... die iets te maken hebben gehad met de opstand ja. uh, draaien. En um, uh, ik had toen een afspraak met een uh, eigenaar van zo'n landhuis... waarvan het landhuis al 200 jaar in de familie was. En dus die had dat landhuis verkregen, Gekocht, denk ik. Omstreeks 1800. Een jaar of vijf na de opstand. Ja. Um, toen ik daar aankwam, tot mijn verbazing, was deze man pikzwart. Uh, dat betekent dus... Ik had, ik had het er met hem over. Ik zei, nou, dat is interessant. Want dat betekent dus dat 200 jaar geleden jouw familie slaven hield. Ja, zei die man, dat was gewoon een blanke familie. Ja, wij hadden slaven, maar dat is in de loop... Der, zij zijn overgroot. Over iedereen is gemixt met elkaar. Iedereen is gemixt met elkaar. Dus ja. je, kunt dat, je kunt op dit moment niet meer zeggen... dat de mensen die nu zwart zijn, dat 200 jaar geleden ook waren. En dat de mensen die nu blank zijn, dat 200 jaar geleden ook waren. Natuurlijk kun je dat wel zeggen van geïmporteerde Nederlanders. Ja. Maar dat kun je niet zeggen van de rest van de buurzaal. Dus Jongen, Wij praten zo uh, even door, maar we gaan even naar Wimbledon. Er wordt ook gewoon getennist. En uh, Marcella Mesca uh, is daar getuige van. Marcella. Ja, want uh, Andy Murray toont veerkracht en heeft zich teruggevochten in de wedstrijd... waarin die twee sets tegen 0 achterkwam tegen de linkshandige Spanjaard Fernando Verdasco. Het staat nu 2-2 in sets en de eerste game van de vijfde set is zojuist begonnen. Dus uh, de Britten kunnen weer even iets meer uh, gerust ademhalen... want uh, Murray is terug en waarschijnlijk gaat hij het nu ook al winnen. NTR. Speciaal voor iedereen. In Kunststof praat ik vandaag met Jeroen Leinders. Hij is de regisseur van de speelfilm Tula The Revolt. Een, een, een film over de slavenopstand op Curaçao in 1795. Het begon in het westen, op westpunt bij, bij Landhuis Knip. Langzaam trokken de slaven richting de stad, richting Willemstad. En dat werd uiteindelijk natuurlijk bloedig neergeslagen. En uiteindelijk werden ook deze... Uh, de leiders van de opstand die werden, die werden ja, gemarteld en doodgemaakt. Jeroen Leijnders heeft een, een vrij indringende, uh, ook wel avontuurlijke uh, film gemaakt... over deze geschiedenis van, rond uh, de, de, de leider Tula. En we zitten nu eigenlijk helemaal verwikkeld in een soort zwart-wit discussie... met koloniale aspecten. <lacht> maar dat is een discussie, Jeroen, laten we wel zijn. Daar ben je veel tegen aangelopen tijdens de making-of. Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, ik hou wel van discussiëren, dus ik vind dat niet zo erg. Um, en... Had je, je daarop voorbereid ook, wat betreft dit onderwerp, dat er, dat er wat, wat... Nou, in eerste instantie vond ik het eigenlijk redelijk uh, shocking dat dat gebeurde. Ik had het, uh, ja, waarschijnlijk naïef, eigenlijk niet uh, meteen verwacht. En mijn partner, uh, Dol van Stapelen, warnt al jaren op dat eiland. En, cameraman, hè? Ja, en die begon op een gegeven moment inderdaad... Uh, die kwam daar mee, dus ik vond het een belachelijke opmerking. Ik kon daar helemaal niks mee. Nee, maar dat is echt een, een belangrijk ding. En als wij daar niks aan doen, dan, dan gaan we daar echt uh, problemen mee krijgen. In de zin van medewerking uh, op het eiland. Nou, weet ik niet of dat zo'n vaart zou hebben gelopen. Maar we hebben toen wel besloten om... Je hebt een aantal Tula-stichtingen op het eiland. Dat is, dus je hebt een, een, een stichting die zich bezighoudt met de rehabilitatie uh, van Tula. En je hebt een stichting die zich bezig heeft gehouden met het standbeeld wat er uiteindelijk is gekomen. Ja. Die mensen hebben we op een avond uh, uh, verzameld. En we hebben toen een grote presentatie gegeven... over hoe uh, we deze film wilden aanpakken... en op welke manier het verhaal tot stand komt... En, uh, en hoe dat in grote lijnen zich zou ontwikkelen. Nou, Dat heeft veel goed gedaan, ook omdat we daar zelf natuurlijk een hoop van leren. Omdat we heel veel terugkrijgen. Als we zeiden van, nou, wij denken dit, dan zeiden ze, nee, we denken dat. En de uh, twee historici uh, die verbonden zijn aan de film Pacheco en uh, Charles Dorrego... Uh, die hebben natuurlijk een behoorlijke invloed ook op het eiland... Uh, en op Omdat momenten... dat betrouwbare historici zijn? Ja, dat zijn hè? betrouwbare Curaçaose ja. En op het moment dat zij zich achter de film scharen... Ja, dan verstompt de kritiek in ieder geval zeker vanuit dat soort uh, instituten. Ja. En dan nog zullen er altijd mensen zijn die zullen zeggen... ja, maar dit is helemaal niet waar. Nou, zijn er momenten geweest dat je het eiland vervloekt hebt? Dat doe ik regelmatig. <laughs> Deel die ja. momenten eens mee. Ja, me. nou, kijk, Curaçao is, is een klein eiland. En uh, ja, zoals elk klein eiland, of misschien moet je zeggen, dorp, heeft het een, een bepaalde dorpsmentaliteit mentaliteit soms. En uh, daar loop je tegen aan. En dat is niet altijd even makkelijk. Tegelijkertijd is het een prachtig eiland. Ik bedoel, voor vakantie kan ik het iedereen aanraden. Maar als je er woont, ja, dan moet je van, uh, uit een ander soort hout gesneden zijn, denk ik. Dan ik, ik zou dat denk ik niet meer kunnen. En waarom kan je dat niet meer? Omdat. Het, ja omdat het een uh, omdat het Nederland is je kan er niet af maar omdat het dus uh, dat was ook waarom de slaven ja die ook. konden er ook niet af ja die waren ook niet blij mee die mochten vrij ja. bewegen op, op Curaçao, hè? ja ze mochten vrij bewegen ja, ja. omdat ze, omdat niet ze er niet af konden ja, ja. maar dat betekent dus uh, dat als je uh, je, je komt dus uh, veel uh, dezelfde mensen en dezelfde verhalen tegen. En dat is, ik vind het hartstikke leuk voor een tijdje. Maar op een gegeven moment als het gaat om het opdoen van inspiratie, nieuwe verhalen, uh, ja, dat soort zaken. Dan moet je de geest meer laten waaien misschien. Ja, dan, dan kun je daar niet blijven. Ja, ja. Is, het, is het in die zin ook gewoon de making of? Is, dat, is, is het je tegengevallen? Even los van de duur en het en Ja, in het zekere zin uh, wel. Ja? Nou ja, kijk... Curaçao heeft een, uh, ja, een bepaalde mentaliteit, zou je kunnen zeggen. Ik zei dit al, het is, een, het, is een, het is in zekere zin een dorp. En het heeft natuurlijk een ander probleem. En dat is dat het gewoon niet zo'n heel rijk land is, moet je tegenwoordig zeggen. Dus dat betekent dat er een boel dingen niet mogelijk zijn. Um, en dat uh, soms ook uh, het belang van bepaalde zaken niet direct wordt gezien. En uh, ja, als je dan zelf met een enorme bezieling aan zo'n project loopt te trekken, dan denk je toch, ja dat niet. Nee, ik, ik wil dat nu. Ja, <laughs> ik ja. wil daar niet op wachten. En, uh... Dus dat is. Maar goed, dat woord kijk, wachten kwam veel voor, waarschijnlijk. Ja, dat woord wachten is natuurlijk inderdaad een film, sowieso. Maar uh, al helemaal als je de film en curseau helemaal. Ja, het is een soort van dubbele ervaring ja. uh, daarin. Ja. Ja, en dat was frustrerend? Dat is zeker frustrerend, ja. Dat, uh, dat vraagt een, uh, ja. dat vraagt enorm veel geduld en dat heb ik niet altijd. Maar heb je de wind in de rug gehad, wat betreft. Is men uiteindelijk achter je gaan staan? Ik denk dat het eiland wel achter ons staat. Kijk, wat we hebben ooit overwogen om de film in Zuid-Afrika te maken. Dat had ook te maken met budget. Dat had ook te maken met nou, de moeizaamheid waar ik het net over had. Um, en in, in Zuid-Afrika is het logistiek een stuk eenvoudiger, Crew is een stuk eenvoudiger. Je hebt alle faciliteiten. Dus het heeft waarschijnlijk ook een, een, een zeer positief effect op je budget. En je loopt niet tegen allemaal dat soort uh, bezwaren aan. En dan doe je het lekker van het eiland af en dan kom je terug en dan zeg je. Nou, dit is maar je wel. was bij terugkomst op Curaçao waarschijnlijk gelinst. Nou, dat, dat, dat je het niet nou, op Curaçao had gevuld. Nou, ik denk niet dat heel veel mensen er blij mee zouden zijn geweest. Dat, nee. dat denk ik niet. Maar als je het positief bekijkt. Het feit dat we op Curaçao op alle originele locaties konden draaien... heeft natuurlijk een enorme meerwaarde. En wat heel leuk is, dat we hadden zoveel figuranten nodig voor deze film... dat ik denk dat er weinig mensen op Curaçao zijn... die niet een familie, die dit van kennis hebben, die aan de film hebben meegedaan. Ja. En dat geeft natuurlijk een, een enorm sympathieke basis voor de film. En ik moet ook zeggen, dat is ook echt heel leuk geweest. Ja, nou laten ja. we dan even naar een fragmentje luisteren... waar heel veel figuranten in te horen zijn. Het is het begin van een tamboe. Een, een, een, ja, dat is een, een, een muziek- en dansstijl van het eiland... die vroeger verboden is... om die dat hij door slaven werd uh, uitgevoerd. Rond een vuur. Het is een, het is een mooie scène uit de film. En aansluitend horen uh, een gebed in het en een gebed van de priester die, die erbij is gevraagd in het Engels. Even luisteren. Mama. God, we know old and new to protect our path as we march for our freedom. I just could jammy, could jammy, could Hail Mary, hear our prayer, holy angels. I am on my knees before the feet of the Blessed Virgin. St. Rose, first flower of sanctity in the new world, hear our prayer. Jesus, hear us. St. Peter, give us the key that opens the gates of heaven. Ago, Ago, yes. Yeah. Let Bar Highway. We are here. Een, een geluidsfragment uit de film Tula is uh, gemaakt door regisseur Jeroen Leinders. U moet daar ongetwijfeld de beelden bij zien. Dat is toch wel een veel sterker effect, laten we ja, eerlijk het is, zijn. Ja, dat geeft een iets ander indruk, ja. Uh, wat er daar meteen opvalt, dit is een van de weinige stukjes papiomento in de film. Ja. De film is in het Engels. Ja. Uh, dat is ook meteen in het dorp dat Curaçao is, een heel groot onderwerp van gesprek. We hebben ook een heleboel mensen gesproken die daar erg veel moeite mee oh ja, hebben. Ja. Maar jij gaat dat nu uitleggen. Want waarom heb jij gekozen voor een Engelstalige film? Daar zijn verschillende redenen voor. De film is, um, uh, laat ik beginnen met te zeggen dat... Als je een film maakt die uh, moet leunen op private funding... dus vanuit investeerders moet worden gefinancierd... Zoals deze? Zoals deze. Dan zul je uh, een bepaald verspreidingsgebied voor die film voor ogen moeten hebben. Uh -huh. um, en op het moment dat je een seks-Nederlands film maakt... of een seks -papier, talig film... Uh, dan uh, is je verspreidingsgebied waarschijnlijk een stuk kleiner. Of kleiner. Ja, en daarmee ja. dus ook je ja, uiteindelijke revenue. wat voor investeerders interessant is. Uh, ook een stuk lager. Uh -huh. dus, dus dat is een commerciële reden. Een artistieke reden is dat je. Uh, vanuit een Engelse taal een veel breder, uh, een, bre een veel grotere vijver hebben om artiesten uit te halen. Kijk, Nederland heeft natuurlijk fantastische acteurs, maar in deze uh, film uh, hadden wij natuurlijk behoefte vooral aan goede uh, zwarte acteurs. En ja, dat is niet heel uh, breed gezaaid in Nederland. Uh, zeker niet met veel meer ervaringen die dit soort rollen zouden moeten kunnen dragen. Uh -huh. Daarmee... Ik wil ik niemand beledigen. Maar daarmee wil ik wel zeggen dat als je in Engeland gaat kijken... of als je in Amerika gaat kijken, dat je keuze gigantisch is. Alleen al was het omdat er heel veel meer films zijn gemaakt... Die Allee, ja, die die zich alleen zich in de zwarte gemeenschap ja, uh, ja. voordoen. Ja. Uh, maar je, eigenlijk zeg je dus nu gewoon... er zijn te weinig zwarte Antilliaanse uh, acteurs... waren er uh, beschikbaar. Nou, of? nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, er is een commerciële reden. Er is ja, een, ja, ja, ook. Een, er, is een, er, is een, er is deze reden. Ja. Het, het, het, het feit dat je niet alleen voor zwarte acteurs... maar ook voor blanke acteurs... gewoon een, een, een veel bredere keuze hebt aan acteurs, is, is interessant. En de laatste niet onbelangrijke reden is dat um, ik wil graag dat deze film de jeugd ook aanspreekt. En helaas is het nog steeds zo uh, in Nederland dat Engelstalige films met een aansprekende cast... nou eenmaal interessanter zijn dan een puur Nederlandse film met een Nederlandse cast um, uh, voor die doelgroep. Uh, ja. Dus die drie redenen uh, uh, maakten dat Engels voor de hand lag. Plus, ook niet onbelangrijk, is dat Curaçao was een doorvoerhaven van slaven. En daarmee waren er ongelooflijk veel nationaliteiten op het eiland. Dat is nog steeds zo, overigens. En dus accenten, uh, die herkenbaar zijn in Engels... Uh, yeah. die, die spelen, zijn ook functioneel in de film. Dus het is dan ook helemaal niet erg... dat een Nederlander met een Nederlands accent spreekt... en een Amerikaan Amerikaans spreekt... en een Jamaikaan uh, met een Jamaikaans accent. En dat maakt het juist interessant, omdat dat heel erg laat zien dat het een mengelmoes is van verschillende achtergronden. Ja, ik denk wat, wat er hier eventueel wringt is, uh, in, in, in de opinievorming is, is dat Nederlanders en Antillianen graag deze film tot hun eigen cultuurgoed hadden uh, willen behouden. En jij maakt er eigenlijk een internationale thema van. Ja, ik vind of, het een hele mooie opmerking. Dat Nederlanders en Antillianen deze film tot hun eigen cultuurgoed zouden willen behouden. Dat, nou, ik, ik kan geen andere redenen verzinnen waarom, waarom wij heel veel tegen zijn gekomen. Dat de meeste mensen eigenlijk wilden dat het een Nederlands Papier was. Ja, maar waarom zou je dat doen? Want, um, Omdat het een Nederlands Papier Mensen een historie is. Historie is. Ja. Maar... Nou, kijken we even naar. Uh, dan, uh, als je dat zegt, dan moet je dus ook zeggen. Nou, dan wordt die film dus uitgezonden of uh, op Curaçao. Dit, dit, hij draait in de bioscoop op Curaçao. Ja, en, in en, de, en in Nederland misschien. Ja. Uh, papiermens, met alle respect voor Papiaments spreekt niemand in Nederland. Nee. Dus dat wordt dan uh, ondertitelen. En Nederlands, met alle respect voor de mensen op de Antillen... spreekt ook lang niet iedereen. En dus moet je daar papiermens gaan ondertitelen. En, en een heleboel mensen kunnen niet lezen. Nou, ik zie die oplossing niet. Dus. Uh, dan kun je beter kiezen dus voor... Het is niet een, een nieuwe discussie voor jou trouwens. Het is totaal geen nieuwe discussie. Want deze heb je waarschijnlijk ja. ook al op het eiland tien keer gevoerd, ja. of niet? Ja. En dus zoek ik naar een, een, een taal die kan verbinden. Laten we niet vergeten dat we ook nog de bovenwindseilanden hebben. En laten we ook niet vergeten dat... Die we dit, heel Engelstalig is. Bedoel, die hè? volledig Engelstalig ja. zijn. Uh, vandaar ook dat het mij enorm verbaasde... dat we geen uh, steun kregen vanuit de Nederlandse subsidiefondsen... omdat dat deel van het de Koninkrijk gewoon geen Nederlands Ja, deed. want dat is de keerzijde van deze medaille. Je wil dus eigenlijk een internationale film maken. Je wil deze film internationaal op de kaart zetten voor jongeren. Je, hè, dat vertel je ja. net allemaal. Het, het gebied zo groot mo mogelijk maken. En vervolgens krijg je echt de deksel op je neus... want je krijgt je subsidie niet meer. Nee. Nou ja, goed. Dat is toch wel een zure appel? Uh, ja, maar ja... Kijk, als het zo makkelijk was om subsidie te krijgen... dan maakte iedereen wel films, denk ik. Daarom doen ze dit ook. Ja. <laughs> Gewoon één grote weg, weg vol ja. de hindernissen. <laughs> vijf jaar hè, he, ja. was het, ja. deze weg vol hindernissen. Ja, ja. ja maar goed, dat wist ik van tevoren niet. Als ik dat van tevoren. Hoewel, ik wist het misschien ook wel omdat dat altijd werd gezegd... ja, je moet wel rekening mee houden dat je er vijf jaar mee bezig bent. Maar dan dacht ik, ja, ik doe dat wel sneller. Dat kan toch ook in drie? Maar goed, dat kan helemaal niet in drie. Nee. Kijk, financiën bij elkaar krijgen is echt uh, ongelooflijk moeilijk. En zeker als je dit soort uh, hindernissen uh, krijgt... waardoor je ja, uh, op een andere manier je kapitaal zult moeten uh, vergaren. En dat is gewoon heel lastig. Want, want ik, ik vertelde in het begin van de uitzending al... dat je daar heel veel voor hebt gedaan. Zelfs je huis voor hebt gekocht, uh, verkocht om, om te zorgen dat er weer fondsen waren. Wat, nou, wat... om mezelf te onderhouden. Uh, zodat ik met het geld wat mijn huis opbracht... over ja. van geval kon schrijven en het idee kon uitwerken. ja. ja. Maar je was een succesvolle, uh, eens was jij een succesvolle reclameboy. Ja. En het geld stroomde met grote bakken binnen. Wat ja. is dan, ik, ik probeer nu toch eigenlijk wel een antwoord te krijgen op de vraag... wat jou nou zo drijft om dit verhaal te willen doen? Ja, het is gewoon erg misgaan. Ik ben gevallen, denk ik. Uh, nee. <lacht> <lacht> je hebt een bult op je hoofd. Ja, ik heb een bult op mijn hoofd. Ja. ja, nee. Nou, um, kijk, als je... In de reclame zit, daar komt, ik denk voor heel veel mensen... ik zie dat om me heen ook veel, uh, van mensen waar ik uh, mee samen heb gewerkt... er komt gewoon een moment waarop je denkt, ja, is dit, blijft dit zo oppervlakkig? En het antwoord is ja, dat blijft zo oppervlakkig. De reclamewereld is oppervlakkig? De reclamewereld is oppervlakkig, ja. Dat is zo. Ja, dat dacht ik ook altijd wel, maar ik... Maar ik... je wist het niet zeker? Nou, nou ja, ze, ja, al die jongens, <laughs> ik vind het vooral jongens... proberen ja. mij altijd te overtuigen dat het niet zo is. dat dat alleen maar. Heel belangrijk is, is ja. Ja. het is in zekere zin ook belangrijk. Ik bedoel, die, reclame is nodig om producten aan de man te brengen. Maar goed, als je hier zoveelste koffiemelkfilmpje uh, hebt gemaakt... of advertentie hebt bedacht... ja, dan op een gegeven moment denk je wel van... ja, is dit nou echt zo wel zo ontzettend dat belangrijk? Was, dat was jij heel welke, goed, uh, goed in, koffiemelk. Ik kan mij welke koffiemelk ja, drink, ja. je drinkt. Ja. Ja, ja, uiteindelijk is dat toch zo. Je moet je... Je bent niet die klant en je kunt je natuurlijk best wel verplaatsen in zo'n klant en denken van nou, ja, jij vindt het heel belangrijk, dus ik ga het voor mezelf belangrijk maken. Maar je moet niet in de valkuil trappen dat het belangrijk is, want dat is heel wat anders. Nou ja, ik, ik zal je proberen op een spoor te helpen, wat misschien helemaal niet jouw spoor is, want dat merk ik dan wel. Quirijn Dalen -Meurs, dat is een vriend van je en die heeft ook meegewerkt als ja. assistentregisseur aan deze film. Die kent jou van haven tot Goort. tenminste, ja. dat, dat is ons toch wel wat verteld. Ja. Uh, die zegt, Jeroen heeft uh, zoals veel mensen een haat liefdeverhouding met het eiland Curaçao, hij kan het niet loslaten, maar hij geeft er ook op af... toen hij als 11-jarige terugkwam in Nederland... heeft hij die twee verschillende werelden altijd proberen te lijmen. Ja, dat is waar. En toen dacht ik, oh, dus dit is eigenlijk je ultieme lijmpoging. Je gaat een film over uh, Toela maken. Ja, het is een, een persoonlijke kwist. Nee, ik denk wat hij bedoelt, en dat is waar. Um, ik kom nog heel even terug op wat je net zei over uh, reclame. Um, ik ik ben uiteindelijk uh, terechtgekomen bij Amnesty... en heb daar een jaar of anderhalf, geloof ik, uh, interim uh, gewerkt... Uh, op de afdeling uh, communicatie, marketing. Dat is een ander soort communicatie. Je kan heel veel zeggen over dat soort organisaties... dat, de, de, de, de, dat het een soort van ambtenarij is, dat ze langzaam zijn. Maar ze zijn vooral heel secuur ook. En op het moment dat ze iets doen, doet het er ook toe. Nou, uh -huh. Ik vond het veel interessanter om de kennis en kunde die ik uh, had uh, daarvoor in te zetten... dan voor het zoveelste knakworstje. En toen ik dat gedaan had, uh, kwam ik dus ook op het idee... om een documentaire te maken over Curaçao. Dat heb ik een jaar of acht geleden gedaan. is uitgezonden op televisie, hè? Ja, is uitgezonden op RTL 5, meen ik. Lang geleden alweer. En wat ik daarin heb gedaan is kijken naar wat doet Curaçao nu zelf aan drugsbestrijding, aan educatie, aan criminaliteitsbestrijding en al dat soort zaken. Omdat het beeld in Nederland was dat Curaçao een grote boevenbende was, waar zelf niets gedaan werd aan al die facetten. Dat beeld leeft nog steeds Ja, dat beeld leeft. Dat is gewoon niet zo. En dat vond ik altijd wel, dat stak me altijd wel. Um, omdat, en, jij andere, omdat jij nou ja, andere, andere ik de, herinneringen uh, had yeah. aan dat eiland yeah. natuurlijk. En, en goed, als kind ben je daar nou natuurlijk sowieso niet zo mee bezig. Yeah. Uh, maar ik vond het toch vervelend dat er zo op werd afgegeven. Dus toen dacht ik, ik kan daar iets aan doen. Ik bedoel, eh, Amnesty laat zien: hè, voor mij de lithium, yeah. dat je daar ook iets aan kunt doen. Uh, en ik heb toen besloten om dat dus te gaan doen. Uh, niet als uh, ultieme lijnpoging, maar wel om dingen recht te zetten. Ik vind dat ja, gewoon vervelend uh, als er zo uh, over dat eiland gesproken wordt. Wat, wat, wat zie jij daar eigenlijk in? Ik, ik, ik volg dat ook wel een beetje, hoe er gesproken wordt over dat eiland en alle, ja. al dat, alle eilanden eigenlijk daar. En er zit ook, ja, ik betrap me erop dat ik denk dat er ook een soort koloniaal dingetje in zit. Ja, nou, um, ik grijp nu even terug op die documentaire die ik toen maakte. Uh, uh, en we hebben toen een aantal vooroordelen getoetst ook in Nederland. Van, nou, hoe denken mensen over Curaçao? Nou, je krijgt de gekste antwoorden, want de meeste mensen weten niet eens waar het is, maar hebben wel een mening. Uh, en kennen de historie ook niet en hebben toch een mening. De, dus dat is interessant. Oftewel, je, he, mensen hebben snel een mening uh, als het gaat over, uh, over de Antillen. Ja. Uh, het heeft natuurlijk ook een beetje een negatieve bijklank. Maar wat mij enorm verwonderde is uh, het interview wat ik toen deed met de toenmalig minister De Graaf. Van D66 ook nog. Ik denk, de Graaf. Nou, dat is toch ja. wel een hele redelijke partij <laughs> um, in Nederland. Um, en hem aangesproken op zeg maar, het sociale vangnet. Uh, wat er bestaat op Curaçao. Nou, dat is gewoon bijna niet aanwezig. Nee, het is als niet je... heel. bijstandsuitkering. Dat is verschrikkelijk. Dus daar kan je niet van leven. Nee, als je... we spraken daar een vrouw. die had drie kinderen, was alleenstaand. en kreeg, geloof ik, 300 gulden. Nou. Curaçao is echt niet goedkoper dan Nederland. Nou, al zouden het euro's zijn, dan kom je er nog niet mee rond. Nee. Met andere woorden, als je aan de ene kant heel erg loopt te roepen... ja, Curaçao hoort erbij, destijds. Hè. Aan de andere kant gewoon de uh, sociale vangnetten niet ophangt. En ook uh, uh, als Nederland uh, daar op een andere manier mee omgaat... dan wat je met je eigen burgers doet. En vervolgens het gek vindt dat er criminaliteit ontstaat. Dat er corruptie is als je je ambtenaren niet betaalt. Niet, niet betaalt. Ik vind het niet vreemd dat als jij... Uh, 1200 gulden per maand verdiend. Antilliaanse gulden, heb ja, het over? Ja, dat is dan, uh, laten we zeggen, 500 euro. En ik zeg nog een keer, het is niet zo dat Curaçao goedkoop is. Dat is dan dus 500 euro. Je bedoelt je gewoon verdiend. te zeggen, zelfs de middenklasse heeft gewoon permanent geldtekort. Ja. Nou, dat werkt corruptie natuurlijk volledig in hand. En dan kun je zeggen, ja, uh, dat betekent dat we als Nederland altijd moeten bijspringen. Nou ja, misschien moet je dat ook wel een tijdje doen. Ander, en anders moet je structurele plannen ontwikkelen waardoor dat niet meer nodig is. Er is een Antilliaan die altijd tegen mij zei... Uh, het is een ontwikkelingsland. Dat is het is een, een derde wereldland eigenlijk. Nou, dat gaat me wat ver om dat te zeggen, maar het is wel Zuid-Amerika. Mm -hmm. En uh, kijk, Curaçao uh, uh, is nu herhaaldelijk gezegd, is een eiland. Dat betekent dat je gewoon... Uh, en, en het is ook nog een eiland wat aan de andere kant van de wereld ligt. Dus je hebt een vliegveld nodig, je hebt een haven nodig, je hebt een infrastructuur nodig. Allemaal dingen die horen bij een land. Nou, en uh, ik geloof dat het, dat het uh, economisch is bepaald... dat, het, dat uh, je een minimale bevolking moet hebben van 1 miljoen... om uh, een dergelijke economie draaiend te kunnen houden. Nou, uh, dat heeft Curaçao bij lange na niet. Dus het is onbestaanbaar dat dat zelfstandig op die manier kan bestaan. Tenzij er natuurlijk uh, natuurlijke bronnen worden gevonden... Weet ik veel aardgas, olie, uh, ga zo maar door. Of dat het toerisme nu zo'n enorme vlucht heeft... dat het eiland zichzelf kan bedruipen. Of dat de, eiland, of dat de olie niet verpast wordt door uh, Venezuela, bedoel je dan eigenlijk? Nou ja, er staat nog ook in de eiland, Ja, dat is zo, ja. ja maar ja. wat je nu zegt is eigenlijk dus een vlammend betoog... om op te komen voor, voor het bestaansrecht van Curaçao... en dat we wat uh, empathische, wat sympathieke misschien ook... Met het eiland om moeten gaan? Nou, wat ik grappig vind is dat als je kijkt naar hoe Frankrijk dat heeft opgelost. En die heeft gewoon als een kolonie tot provincie gemaakt. En dat, dat verschil zie je enorm als je kijkt naar uh, Suriname en frans Dan kun je gewoon met een bootje oversteken over de rivier. En dan kom je. Kijk, Suriname is ook geen arm land hoor. Dat, dat voorop. Maar er is wel een enorm verschil aan de ene kant van de rivier en aan de andere kant van. Want daar ben je gewoon ineens in Frankrijk. Mens spreekt Frans en alles is uh, Frans. Nou, het Curaçao. En is de het, levensstandaard dan ook. En wel? de levensstandaard is veel hoger. Ja. ja. En dat geldt voor alle Franse voormalige uh, provincie, uitzondering van Haiti. Maar, uh, ja, ja. Ja. maar deze hele, hele problematiek, hoe Nederland zich verhoudt tot een, tot een voormalige kolonie enzovoort... Dat, dat zit eigenlijk allemaal samengebald in, in dat landhuis, Knip. Ja. En in die slavenopstand en Tula. Ja. Had je niet het idee dat je die film misschien... Nou, dit is eigenlijk een beetje leading the question, zoals ik het nu doe. Ik, ik had zelf het idee, ik zal het anders formuleren... dat je het wel wat politieker had mogen maken. Het is een, het is een avonturenfilm geworden. Ja. En, en dat heeft zijn charme. Maar had je het niet politieker moeten maken? Wat meer het drama, het historische drama van de slavernij? Dan want had het een is... andere film moeten maken, ja? denk ik. Ja. ja, want kijk, het historische drama van de slavernij... interesseert in Nederland niemand en een moer. Uh, maar dat moet dan ons dan toch gaan interesseren? Hard. Ja, dat, dat zou je moeten interesseren. Is maar dan een moet je, ja, maar dan moet, je denk ik met een, met een, dan moet je denk ik met een avonturenfilm komen... die uh, op waarheid berust en die ook wel laat zien hoe de verhoudingen toen lagen... en wat we als Nederland destijds hebben gedaan. Kijk, ik zeg wel vaker, ik vind Nederland gaat enorm makkelijk om... met de zwarte bladzijden uit de eigen historie. Dat ja. is niet alleen Curaçao, dat geldt ook voor Indonesië... dat geldt ook voor Suriname. Uh, ja. Daar wordt altijd over gedaan van... nou. Mwa, dat was, daar waren we niet echt helemaal bij. Misschien toch wel een beetje... Ja, dat is onze VOC-mentaliteit ja. natuurlijk. Hè? Ja, nou ja, dat is, ja, precies. Ja. Um, dus ik vind het belangrijk. Omdat kijk, slavernij... Um, uh, is, is, is zo'n enorm omvangrijk... Onderwerp en uh, heden de dagen nog steeds actueel. Maar als we het hebben over die transatlantische slavernij, en wat in onze kolonie is gebeurd. Dan is dat trauma nog heel erg levend. Niet in de laatste plaats, omdat het ook niet zo heel lang geleden was. Nee. Kijk, dat we 150 jaar geleden iemand een handtekening hebben gezet van nou, uh, de slaven zijn vrij en de plantage eigenaren krijgen geld om hun verlies van de slaven te kunnen bekostigen. Prachtig, maar dat betekent niets, want het economisch systeem is daarna gewoon op diezelfde manier voortgezet. Omdat die slaven een stukje land mochten huren. waarop ze uh, uh, hun uh, spulletjes mochten verbouwen. En daarvan moesten ze een groot deel afstaan aan een plantage-eigenaar. Pagaterra of, of zo heette dat, hè? Ja, dus die afhankelijkheid van die meester die was onverkort van kracht en bleef onverkort van kracht. Ja. Dat in 69, 40 jaar geleden, er nog een opstand nodig was om die rechten gelijk te trekken, vind ik schokkend. En, uh, uh, dus je kunt niet roepen van, nou, we doen lekker 150 jaar denken. En, en waar maak je je nou druk over? Want het is 150 jaar geleden. Ja. Onzin, het is nog geen 40 jaar geleden. Curaçao is een jonge democratie, daar kun je op spugen. Maar je kan ze ook vooruit helpen. Ja, ik vind het wel dapper dat je dit zegt, Jeroen. Ik hoop dat je een warme ontvangst krijgt op Curaçao, met je film. Want hij gaat daar natuurlijk vertoond worden. Ja, volgende week. Heel goed, en ja. dan ga je er ook naartoe. Ja. En dan ga je kijken hoe er gereageerd wordt. Ja, dat lijkt me heel leuk. Bereid je voor. Heel veel debat, dat weet je. Ja. Heel veel debat, Ja. Ik zie het uit. ja. ja. Jij gaat aan je tegel werken. Oh ja. Wij zetten daar heel zachtjes wat de muziek op die bij de film hoort. Want er is ook een prachtige score gemaakt, natuurlijk. Met prachtige filmmuziek. En die horen we nu. En dan vertel ik ondertussen dat zometeen het programma Twee Dingen komt. En dan gaat mijn Greet Rijntjes praten met oud bankier Gert Vermaan. Het kl kl klinkt heel anders, hè? Als je zo'n score erom hebt. Ja. Ik moet ook anders gaan praten nu eigenlijk. Het gaat over uh, bonussen en bankieren in Nederland. Nou sluit naadloos aan op deze uitzending. En Mark Broerde uh, is ook de gast-hoofdredacteur van lokaal mondiaal over journalistiek. Het WK voetbal volgend jaar in Brazilië. Dat zijn de onderwerpen na acht uur. 45 seconden voor de man. Jeroen Leinders die een heel dapper avontuur is aangegaan. Avontuur wat vijf jaar duurde. Tula, the revolt. De film vanaf morgen in de bioscoop. Speelt zich af op Curaçao, is daar ook gefilmd. Hij is een handschrift met hele kleine letters. <laughs> <laughs> wat staat hier? Belangrijk is niet wat iemand zegt, maar waarom hij dat zegt. Oh, nou, die kan ik hem ook wel aan gaan trekken dan niet. <laughs> ik ga daar eens even heel diep over nadenken de rest van de avond. Ik ja. wens jou veel succes. Dank je Dank je. Dank meneer Leinders. Dit was aflevering 2660. Morgen praten wij met choreografe Alida Dors, die haar roots in de hip-hop heeft. Tot dan. Radio 1. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.